8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Schippers onderzoekt inkomen huisarts. Kamerakkoord met uitbreiding Eurofonds. En NS komt met hoge noodoplossing.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 Gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stemden tegen. Samen waren ze goed voor 44 stemmen, 96 Kamerleden stemden voor. Als ook de Eerste Kamer instemt is Nederland het vijftiende land. Dat instemt met een groter noodfonds. Alleen in Slowakije en Malta moet nog worden gestemd en dat gebeurt volgende week. In het Sloakse parlement is veel verzet tegen de uitbreiding. En die kan alleen doorgaan als alle Eurolanden ermee instemmen. Voor de kust van Nieuw-Zeeland wordt met mannenmacht geprobeerd te voorkomen dat een afgeladen containerschip zinkt. Dat schip is gestrand op een rif vlak voor de kust van het Noordereiland en dreigt in tweeën te breken. Als dat gebeurt loopt 1700 ton olie in zee. En dat is een direct gevaar voor de toeristische trekpleister Bay of Plenty, een kwetsbaar natuurgebied.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 Tegelijkertijd dwarsbomen degenen die verantwoordelijk waren voor de crisis iedere hervorming. Obama wees op een persconferentie de beschuldigende vinger naar de Republikeinen die tot nu toe verandering tegenhouden. In een reactie zei de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden John Boehner dat Obama de anti-Wall Street protesten misbruikt om alvast campagne te voeren.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 Wel wil hij samen met de corporaties kijken naar oplossingen voor schrijnende gevallen. En de Tweede Kamer lijkt daar voorlopig genoegen mee te nemen. Bij een brand in een seniorenflat in Schiedam zijn elf mensen gewond geraakt. Een van hen is de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook twee agenten en drie ambulancemedewerkers moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De andere gewonden konden ter plaatse worden behandeld. De brand brak uit op de zesde verdieping door nog onbekende oorzaak. En na een kwartier was de brand in Schiedam alweer geblust. Sportclubs hebben steeds meer te maken met geldproblemen. Dat komt door het wegvallen van subsidies en doordat leden en sponsoren te laat of helemaal niet betalen. Dat laatste gebeurt steeds vaker. Het gemiddelde totale bedrag dat bij een club nog openstaat is 2000 euro. In 2006 was dat 700 euro. Tot nu toe is er geen enkele club in problemen gekomen. Ze lossen het op door de contributie te verhogen... of door investeringen uit te stellen. In treinen van de NS zonder wc komen speciale plaszakken. De plastic zakken zijn volgens een woordvoerder van de NS... bedoeld voor uiterste nood. De passagiers kunnen zich met de zak terugtrekken... in de lege cabine van de machinist. De NS kreeg veel kritiek omdat er in de sprinters geen toiletten zijn... en hoopt de passagiers op deze manier tegemoet te komen.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 Dan het weer nog buiig en fris. Tussen de buien door wordt het maximaal 15 graden. En de wind is matig tot vrij krachtig boven land en hard windkracht 7 aan zee. Morgen wisselen bewolkt, nog enkele buien en 13 graden. Zondag wordt het weer wat warmer, maar verder verandert er weinig. ADB Verkeersinformatie. Voor de vrijdag een normaal beeld op de weg. Een uh, paar meest korte files. Wat opvalt zijn de wat langere files op de A7 van Hoorn naar Zaandam. Voor de afrit Weidewormer 5 kilometer. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat na een ongeluk tussen knopend Oudijk en Arnhem-Noord 13 kilometer. Met courriers bedraagt, Quickie? Ja, ik heb een spoedje van Amsterdam naar Breda. Is het spoed, spoed of spoed? Eh. Uh.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 Goedemorgen, het inkomen van de huisartsen wordt officieel onderzocht. Nou, daar kunnen ze niks tegen hebben, zo dadelijk hun reactie. Steeds meer leden van sportclubs betalen hun contributie niet meer. Wayne Rooney die doet dat vast wel voor Manchester United... maar zijn vader verdient geld met het gokken op voetbalwedstrijden... waar misschien zijn zoon wel in speelt. En de Tweede Kamer debatteerde gisteren over extra steun... voor het noodfonds voor de euro. En de knoop werd doorgehaakt. Voor 96 leden tegen 44 leden het wetsvoorstel is aangenomen. En als de Eerste Kamer ook akkoord is... gaat Nederland dus wel de contributie betalen. Tot nu toe stond Nederland garant voor 56 miljard euro. En dat wordt nu bijna 100 miljard euro. In een hoofdelijke stemming was dus de meerderheid... de ruime meerderheid voor. Minister De Jager van Financiën is blij met de steun van de Tweede Kamer. Um, wat wij daaraan hebben als uh, Nederland. Je zou kunnen zeggen: het is net als met bergbeklimmers. Je zit allemaal aan elkaar vastgezekerd. En als er één valt en je weet dat niet voldoende goed te borgen met een vangnet, dan kan die ene, kan de rest ook meetrekken als dat misgaat. En zeker als die ene, als dat er drie worden, of vijf van de zeventien. Want dat risico dreigt? Nou, het. Het is, laat ik zo zeggen, uh, niet een florissante situatie op dit moment in Europa. Ook niet in de wereld, dat ook de Verenigde Staten heeft grote problemen. We zien echt financiële stabiliteit. Ik heb bij het aanbieden uh, van de begroting en de miljoenennota op Prinsjesdag ook al gewaarschuwd voor een aanwakkerende storm. Daar moeten we ons veilig voor stellen, daar moeten we ons zekeren. We moeten Nederland storm maken, en dat betekent inderdaad twee dingen. Allereerst... Dus dat noodfonds, dat vangnet goed op orde. En ten tweede ook de eigen overheidsfinanciën. Nederland moet ook de eigen overheidsfinanciën op orde brengen. En ook dat is vandaag gesteund door deze Kamer. Maar dan lezen burgers ook de krant. En die zien daar plotseling zo'n Belgische bank... die nog niet zo lang geleden door de stresstest kwam... en die nu dan weer met overheidssteun ook weer overeind gehouden moet worden. Dus we hebben de eurocrisis en die bankencrisis is ook nog steeds niet voorbij. Nee, dat toont de instabiliteit in Europa en in de wereld nog steeds aan. Zijn er ook zorgen over Nederlandse banken? Nou, geen zelfstandige zorgen. Maar wel dus dan... individuele zorgen over nee, banken? Nee, ook geen individuele zorgen. Maar als het misgaat in heel Europa of de wereld. Ja, dan kan zo'n bankencrisis ook naar Nederland toe overslaan. Daar maak ik me natuurlijk zorgen over. En dat is ook de reden waarom we alles op alles zetten. om de financiële stabiliteit te waarborgen. En uh, dat is ook de reden waarom de Kamer. heel ruim, een enorme ruime meerderheid heeft gezegd vandaag, ja minister De Jager, wij steunen dat noodfonds. Ja. Nu is de partij als de ChristenUnie, die was nu wel heel erg kritisch... want die zei, ja, we zouden een ja-stem geven aan een plan... waarvan we nog niet weten hoe het eruit gaat zien. Het is ook zo dat ik juist heb toegezegd... tot tevredenheid van de grote meerderheid van deze Kamer... dat ik die Kamer wel blijf betrekken uiteraard... bij belangrijke beslissingen uit dat noodfonds. Dat deed ik al, als het gaat bijvoorbeeld om Griekenland... en als er in de toekomst nieuwe landen aan de deur kloppen van het noodfonds... dan geef ik de, deze Kamer de gelegenheid om, je zou kunnen zeggen, nee te kunnen zeggen. En daar gaat u zich dan ook aan houden? Officieel is het zo geregeld dat de regering die beslissingen zelf kan nemen. Maar materieel, dus in de praktijk komt het er gewoon op neer... dat de Kamer die beslissing neemt. Want de Kamer kan ook altijd de regering naar huis sturen. Dus de Kamer die blijft aan het stuur zitten... als het gaat om belangrijke beslissingen voor het noodfonds. Minister De Jager van Financiën en Hans Andringa die sprak met hem. We gaan erover door met hoogleraar Economie en de Erasmus Universiteit. Ivo Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. De Tweede Kamer blijft dus meebeslissen, zegt minister De Jager zo net. Meneer Arnold, wat vindt u daarvan? Ja, dat is een van de kritiekpunten, denk ik, op het noodfonds, hè. afgezien van de omvang. Is het flexibel genoeg om echt aan crisismanagement te doen? Of moeten straks uh, um, de uh, beheerders van het noodfonds voor elke beslissing terug naar de nationale parlementen? En dat zegt de jager toe. Ja, en dat is eerder in Duitsland ook toegezegd. Ja. Dus het is de vraag of zo'n noodfonds even flexibel kan opereren als op dit moment uh, de ECB doet met het opkoopprogramma. Ik hoor aan u dat, dat, dat, u, dat u dat geen goed systeem vindt. Nee, ik heb de vraagtekens over. We zullen natuurlijk moeten zien hoe dat in de praktijk gaat, maar uh, ik denk dat uiteindelijk, als we het hebben over crisismanagement in de eurozone, de ECB toch de meest flexibele uh, autoriteit is op dit gebied. Maar wat is dan uw bezwaar? Dat duurt te lang als je steeds weer naar het parlement moet. Ja, die financiële markten die hebben natuurlijk een andere dynamiek en een andere snelheid dan parlementen. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen twee jaar continu gezien... dat de snelheid van de financiële markten niet wordt gevolgd door een even snelle besluitvorming in parlementen. En dat is logisch, maar dat leidt wel tot voortdurende onzekerheid. Ja, en dat risico dat boven de markt boven die beslissing dan blijft hangen... dat het vanwege een parlement niet door zou kunnen gaan, ja, dat, dat is te geeft, groot? Dat geeft onrust en onrust geeft weer... Uh, uh, ja, dat, dat mensen stil gaan staan en wachten op beslissingen, dat is niet goed voor de economie. Aan de andere kant, kun je dat vermijden? Het gaat wel om belastinggeld. Ja, dat, dat is de grote vraag natuurlijk. We zouden liever uh, zien dat dit soort middelen centraal worden beheerd. Maar zodra je dat doet, moet daar ook iets van het democratische tekort worden weggenomen. Dus zul je toch ook meer stappen richting politieke unie moeten maken. En, en dat vindt Europa op dit moment heel erg moeilijk. Ja, dat is lastig. En de binnenlandse politiek speelt daar natuurlijk een, een grote rol in. Ja. Dan um, in ieder geval deze stap die is genomen. De Eerste Kamer moet natuurlijk ook nog wel akkoord gaan. Um, maar daar gaan we even van uit. Um, nu kan het beginnen met het oplossen van de schuldencrisis. Nou, ze moeten nog een heleboel details regelen hoor. Want het is nog onduidelijk hoe ze precies de landen gaan helpen die een beroep gaan doen op het noodfonds. Tegen welke voorwaarden. He, uh, en uh, hoe het opkoopprogramma van de ECB wordt omgezet. Dus uh, um, ja, er moet een heleboel uitgewerkt worden. Dus het is niet zo dat ze straks volgende week in Slowakije heeft gestemd onmiddellijk kunnen beginnen. Mm, toch lijkt de markten er vertrouwen in te hebben. Die, de, gaan, de koersen gaan nu weer drie dagen omhoog. Ja. Het nieuws is, is dat deze kogel door de kerk is. Hè? En dat de afspraken die men in juli heeft gemaakt nu geratificeerd zijn. En dat zegt toch iets over het feit dat er toch wel besluiten kunnen worden genomen. Ook al kun je daar van alles op aanmerken. Er worden besluiten genomen en men zet een stap vooruit. Dus de vraag of die groot genoeg is, maar goed, dat komt later wel weer. Ja. Nou, laten we hem gelijk maar even beantwoorden. Want ik heb Duitse parlementariërs horen roepen, nou dit is het. In Nederland ook. Maar aan de andere kant, verantwoordelijke politici hebben gezegd... het kan wel eens vier keer zo groot moeten worden. Ja, als je kijkt naar het huidige beroep op noodfondsen, Portugal en Ier Ierland zijn er al van afhankelijk. Extra steun voor Griekenland, wie weet, extra steun voor Portugal. Er eh, wordt gesproken over bankensteun die via het noodfonds zou moeten verlopen. En ze zouden het opkoopprogramma van de ECB moeten overnemen. Ja, dat, dan wordt bijna al het hele noodfonds uitgeput. Dus uh, waarschijnlijk is het toch aan de krappe kant. En alleen in de meest optimistische scenario's uh, ten aanzien van de economische groei... denk ik dat je hiermee uit kunt. Ja, de, dan waarschijnlijk niet. En die bankencrisis, want de minister Jager en, um, um, refereerde er ook al even aan. Stel, Dexia um, ja. echt aan het wankelen gaat. Zou dat inderdaad naar Nederland kunnen overslaan ook? Nou, Dexia is echt wel een rotte appel hoor. En die hebben we gelukkig genoemd. Nederland niet. Um, ik denk dat uh, als je het globaal neemt in Europa, dan is die bankencrisis toch een afgeleide van het schuldenprobleem. Als je het schuldenprobleem aanpakt, dan stabiliseer je daarmee ook de banken. Dus volgens mij kun je het geld ook van het noodfonds het beste inzetten om uh, um, aan de markten duidelijk te maken dat landen als Italië en Spanje absoluut veilig zijn. En dat betekent dan meteen dat ook de Italiaanse banken weer veilig worden. Dus doe, doe iets aan het hoofdprobleem. Doe iets aan het hoofdprobleem, en ja. En doe dat krachtig. Precies. Nou. Een stap is gezet, meneer Arnold. Maar als ik u hoor, uh, een, een eerste stap. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Op schudding in Groot-Brittannië, de vader van Man United speler Rooney, is aangehouden wegens schokken op voetbalwedstrijden. De verkeersinformatie, we gokken nergens op. De ABB <laughs> dan zwaan nou, De voorspelling komt er aardig uit. Een oh. bescheiden ochtendspits, 60 kilometer file. Zoals gebruikelijk op de vrijdagochtend. Nou, wat opvalt is het ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat bij Saltbommel 3 kilometer file achter. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. En het is de hele ochtend al wel drukker dan gebruikelijk op de A12 vanuit Duitsland. Voor Arnhem-Noord 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat onderzoeken hoeveel huisartsen precies verdienen. Minister Schippers van Volksgezondheid en de huisartsen zijn het daar niet over eens. En een onderzoek moet er nu voor eens en voor altijd duidelijkheid over geven.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 Minister Schippers van Volksgezondheid bij Pauw en Witteman. Gisteravond, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging, Steven Van Eyck. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit dat onderzoek natuurlijk met vertrouwen tegemoet. Nou, ik begrijp wel dat de minister de aandacht wil afleiden van de reden waarom er gisteren 8000 man in de rij waren. En driekwart van de Nederlanders zegt dat de zorg op deze manier met dit beleid uh, niet echt vooruit komt, um, Want dat is natuurlijk de echte aanleiding uh, voor het protest wat we met elkaar hebben gehad. Maar als zij vervolgens dan aangeeft dat ze de Nederlandse Zorgautoriteit in stelling wil brengen, graag. Wij zien dat als een uh, absolute autoriteit, hebben we daar respect voor. Het is wel de bedoeling dat de minister daar dan zelf ook respect voor heeft. Want in het verleden heeft ze een aantal keren teruggedraaid wat de NZA um, had bedongen om u een voorbeeld te geven, het tarief voor de avondnacht- en weekenddiensten... werd in de tijd verhoogd, omdat dat te laag was. En de minister heeft dit jaar besloten dat die verhoging eigenlijk een soort overschrijding is. Dus die haalt het gewoon terug. Dus als de Nederlandse zorgautoriteit dan onderzoek heeft gedaan... moeten ze de eigen autoriteit wel serieus nemen. Ja, en u bent ervan overtuigd dat die autoriteit uitkomt op zo'n jaarsalaris... van rond de ton en niet rond de 150.000 euro. Ik weet niet precies waar de NZA op uitkomt. Maar wat ik wel zie is dat op dit moment er in ieder geval 2.500 huisartsen zijn... die gemiddeld tussen de 61.000 en een 79.000 euro verdienen. Dat is gewoon een cao. En dat er daarnaast aan de andere kant vrij gevestigde huisartsen zijn waar ongetwijfeld huisartsen zijn die misschien wel drie ton verdienen, maar dat komt omdat ze onderhand ondernemers zijn. Die hebben 40 man in dienst en die draaien een topomzet. En die telt de minister net zo hard mee. En overigens vergeet ze maar die huisartsen die in dienstbetrekking zijn. Dus ik zie het onderzoek zeker met vertrouwen tegemoet. Als daar reële maatstaven worden bekeken, dan komen we daar wel uit. Ja, en toch zit er wel een enorm verschil uh, uh, tussen, want de minister zegt anderhalve ton en dan zegt ze, dan zit ik aan de lagere kant. Ja, het is eerlijk gezegd zodat zo dat na zo'n opmerking. natuurlijk te Mildred bij de Landelijke Huisartsenvereniging wel enigszins uitklapt. Um, en dat ze hier ook niet echt de deur mee openzet. om constructief naar de toekomst te gaan kijken. van hoe kunnen we nou de zorg in Nederland verbeteren. We hebben de afgelopen jaren meegemaakt dat huisartsen is gevraagd. Zorg nou dat die zorg dichtbij in de buurt beter wordt. Dus probeer dat voor diabetespatiënten en COPD-patiënten en ouderen te regelen. We hebben patiënten, of de, de huisartsen hebben er heel zwaar op ingezet. Die zijn ervoor gaan investeren. Hebben mensen aangenomen, apparatuur aangeschaft, huisvesting geregeld. En nu draait de minister dat terug. Door dus te zeggen, ja, maar ik ga eerst 10% korter op de huisartsenzorg. Want het staat weliswaar in het regeerakkoord, zorg dichtbij. Maar ik vind, ik ga de zorg ver weg regelen. Dus 5,5% groei in de ziekenhuizen. En als we dat nu zegt... Eerst ga ik korten. Daarna ga ik met jullie via de NZA kijken wat nou de praktijkkosten zijn. Uh, en daarna gaan we eens kijken hoe de toekomst eruit moet zien. Ja, dan is dat zo'n zwadderend beleid. Daar wordt Nederland niet vrolijk van. Daar nee. klappen we niet van op. Nee, en u zegt de minister leidt ook het, de aandacht af dat het puur nog om het inkomen van de arts gaat? Ja, natuurlijk. Dit is helemaal geen inkomensdiscussie. Dat begrijpt u ook wel. Als je 2.500 huisartsen hebt die in dienstbetrekking zijn... die na 1 januari echt op basis van de CAO precies hetzelfde verdienen als daarvoor... maar dat er wel bij ook die huisartsen gewoon 20.000 euro per praktijk wordt gekort... Ja, dan moet je die uh, korting ergens op verhalen. En dan zegt ze gisteren bij Paul en Witteman... dan moeten ze maar andere huisvesting zoeken. Dan denk ik echt van, mevrouw, weet u nou eigenlijk wel wat u zegt? Je kan er niet tegen uh, iemand die gewoon voor 15 tot, tot 30 jaar... een hypothecaire financiering is aangegaan... die gewoon huisvesting nodig heeft om zijn patiënten te ontvangen... zeggen van, ja, dan moet je dat maar uit de vaste lasten halen. Dus datgene wat er kan, en dat, dat bleek gisteren ook wel... tijdens de landelijke manifestatie... waar 92 procent van de huisartsen in een enquête aangaf... dat men echt gaat bezuinigen... op. De de zorg door... De zorg aan te passen, dus de zorgaanbod van de huisartsen te beperken. Dan kan je niet anders dan tegen je assistenten zeggen: van, Nou, ik neem dan een ja. deel van je taken over. Maar dan moet ik zelf doorgaan verwijzen naar de veel duurdere dokter in het ziekenhuis. Ja. En daarvan weten we dat het uiteindelijk tot hogere premies in 2013 maar, leidt. Meneer Van Eyck, nu maakt u er ook één grote groep van, van de huisartsen. Er zijn er, en dat zegt u net zelf ook, die wel die anderhalve ton of meer verdienen. Ja, Daar kan natuurlijk misschien wel wat af. Ja, natuurlijk. Maar kijk, wij zijn de laatste die niet bereid zouden zijn om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen als een crisis is. Maar als de minister een inkomensmaatregel had willen nemen... dan moet ze ook op dat inkomen inzoomen. Dan moet ze niet de basiszorg voor de patiënt aantasten. Maar dan moet ze zeggen... nee, ik kom met een huisartsenbelasting van iedere huisarts... die boven de ton verdient, of hoeveel het dan ook mogen zijn... die ga ik aanpakken. Maar dat doet ze niet. Zij nee. zegt nee, ik ga op de basiszorg beknibbelen. En dat betekent gewoon dat die doktersassistenten straks niet meer haar werk kan doen. Of dat er op een andere manier uh, geen goede zorg meer kan worden gegeven. En dat probeert ze nou te verbloemen door aan te geven. En dan laat ik wel de Nederlandse zorgautoriteit naar het inkomen te kijken. Nee. Maar daar gaat het dus niet om. U bent na gisteren niet minder boos geworden hoor ik. Nee, ik vind het heel jammer. Ik had gehoopt dat de minister toch uh, had gezien dat het nog nooit in Nederland is voorgekomen... dat 8000 zorgprofessionals bij elkaar komen in de rij. Om op een hele waardige manier met elkaar nog eens vast te stellen wat de kernwaarden van het vak zijn. en hoe je nou naar de toekomst kijkend kan zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor de Nederlandse bevolking optimaal blijft. En als zij dan zegt van ja, ze overdrijven, dat zijn letterlijke termen die ze gebruiken. of als ze dan zegt ze zeuren en zo ongeveer wie zeurt krijgt een beurt. dan denk ik ja, dat, dat is toch niet de manier waarop je als minister. volwaardig wil overkomen de Nederlandse bevolking dat je de zorg ook een heel warm hart toedraagt. Steven van Eyck namens de huisartsen, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Sportclubs, die moeten steeds meer moeite doen om hun financiering rond te krijgen. Ook zij. In de kantine wordt minder omgezet. De sponsors haken af en subsidies worden ingetrokken. En dan zijn er ook nog de eigen leden die steeds vaker niet betalen. Verslaggever Roepauw checkte het bij een voetbalclub met Amersfoort. Uh, helpen met de golf. Maakt niet uit. Gewoon helpen met de golf. Bij de training op donderdagavond is er wat onenigheid over wie het doel moet opruimen.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 Ik denk ook de economische situatie. Er zijn inderdaad gezinnen die het uh, eigenlijk slecht kunnen betalen. En uh, ja, dat, dat blijft een probleem. Er is altijd met ons te praten om een betalingsregeling, om net hetzelfde wat. Maar ja, dat durft men er niet of schaamt men zich voor. Op het moment hebben wij twee jongetjes uit één gezin waar wij gewoon van weten. Ja, je kunt er een deurwaarder in sturen of een kassobureau, Of je kunt het voor de rechter laten komen. Maar uh, van een kale club valt niet te plukken. Nou, dan kun je twee dingen doen. Die jongens wegsturen of maar eens een keer je hand over je hart halen en vanuit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 Maar dan moet die wel betaald worden. Bijdrage van Roel Pauw, hoort u. Minister Donner van Middellandse Zaken gaat bij de woningcorporaties vragen... hoeveel schrijnende gevallen ze kennen van mensen die geen betaalbare woning kunnen vinden. Want de Tweede Kamer maakt zich daar grote zorgen over, constateerde Ron Vrezen. Iedereen die meer dan 33.000 euro verdient, krijgt geen sociale woning meer. Die moeten in een duurdere vrije sectorwoning.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 En minister Donner moet dus naar Brussel om de maatregel van tafel te krijgen. Ik bied u namens de GroenLinks-fractie een retourtje Brussel Eerste Klas aan... zodat u in het komende herfstgezest de trein naar Brussel kunt pakken... en terug kunt komen met een nieuwe inkomensgrens. Maar Donner voelt niks voor die treinreis... omdat hij zeker weet dat het tot niks leidt. Wel wil hij samen met de corporaties kijken naar oplossingen voor schrijnende gevallen. Ik zal mij in verbinding stellen met de corporaties om in dit geval te horen waarin nu het probleem zit dat er geen woning beschikbaar is. En voorlopig lijkt de Tweede Kamer genoegen te nemen met deze toezegging van de minister. Ron vanuit Den Haag. Na half negen hoort u over dat voetbalschokschandaal in Engeland. De vader van Wayne Rooney heeft gegokt op voetbalwedstrijden. Jerry wil over drie jaar een jukebox kopen. Dat is Jerry's plan.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 Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten. Maar korter. Open dan nu een 1 en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar leaseplanbank.nl. Oktober. Maand van de geschiedenis. Honderden activiteiten voor jong en oud. Ook bij jou in de buurt. Kijk op Maand van de Geschiedenis.nl. Let op.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 Radio 1, het NOS-journaal. Groen licht voor noodfonds euro. En over nood gesproken, de NS doet hoge nood gewoon in plastic zakken. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met uitbreiding van het noodfonds voor de euro. En dat betekent dat de Nederlandse garantstelling omhoog gaat... van 56 miljard naar 98 miljard euro. Gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stemden tegen. Voorzitter Gerdy Verbeet. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 96 leden. Tegen het wetsvoorstel hebben gestemd 44 leden. Het wetsvoorstel is aangenomen. En als ook de Eerste Kamer instemt, is Nederland het vijftiende land... dat akkoord gaat met een grote noodfonds. Alleen in Slowakije en Malta moet nog worden gestemd. Dat gebeurt volgende week. En het is nog geen gelopen race, want in het Slovaakse parlement... is veel verzet tegen de uitbreiding. Die kan alleen doorgaan als alle Eurolanden ermee instemmen. Hoeveel verdient een huisarts precies? De Nederlandse Zorgautoriteit moet dat gaan uitzoeken. Dat heeft minister Schippers aangekondigd in het tv-programma Pauw en Witteman. Schippers wil 132 miljoen euro bezuinigen op huisartsenzorg... omdat volgens haar de artsen de afgelopen jaren veel meer zijn gaan verdienen... dan het norminkomen van zo'n 100.000 euro. De huisartsen spreken dat tegen.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 In Frankrijk hebben conducteurs massaal het werk neergelegd... nadat een collega door een passagier was neergestoken. 54-jarige treinconducteur werd tussen Lyon en Straatsburg... door een reiziger aangevallen met een mes. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een andere treinreiziger zag het gebeuren. Et ensuite, ik de controleur euh, plusieurs fois euh, Arrête, arrête, arrête. En. Hij was couvert de sang, Volgens de getuigen riep de conducteur: Stop, stop, stop. En op de aanvaller was bloed te zien. De Franse conducteurs zijn het geweld nu beu. Door de actie is het treinverkeer in grote delen van Frankrijk ontregeld. Ook vanochtend nog.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 Als you take a look at the bottom of the boat, you can tell just how much heavy fuel oil is in the water. I dipped this newspaper in, it's covered, I'm covered, and I can tell you the smell of fuel is overpowering. Volgens milieuminister Smith dreigt voor Nieuw-Zeeland de grootste milieuramp in decennia. De marine bereidt zich volgens de televisie voor om ook te gaan helpen. En in plaats van WC's komen er plastic plaszakken in treinen. Bij hoge nood kan daar gebruik van worden gemaakt in het lege kamertje van de machinist. De NS bedacht die oplossing om reizigers te te komen die hadden geklaagd over het ontbreken van de WC's in de nieuwe treinen van de NS. En ook de Tweede Kamer was verbaasd over het ontbreken van toiletten en vroeg het spoorbedrijf naar een oplossing te zoeken. En die hebben ze gevonden in de vorm van een plastic plaszak. En dat was het nieuwsoverzicht: het Weerbericht van Weer Online.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 Zondag wordt het met 14 tot 17 graden weer wat warmer. Het weerbeeld wordt er echter niet beter op... want het blijft volop herfst met bewolking, wind en regen. ANB Verkeersinformatie. Ondanks het matige weer is het een bescheiden ochtendspits. Er staat 70 kilometer file. Wat opvalt zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Knoop en Deil en Zaltbommel 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht... Trugger dan gebruikelijk is het op de A12, de Duitse grens richting Arnhem... tussen de afget Beek en Arnhem-Noord, 10 kilometer fieden. En de A16 van Breda naar Rotterdam, bij de randweg van Dordrecht 4 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Occasions, dit is hoe Volvo ze ziet. Zo goed als nieuw leest u vaak als u een occasion zoekt. Maar hoe weet u dat zeker? Door te kiezen voor een Volvo Select Occasion... De Volvo-dealer kent zijn complete onderhoudsgeschiedenis... en checkt zijn kwaliteit op meer dan 100 punten. Bovendien krijgt u 12 maanden garantie, geldig bij elke Volvo-dealer in Europa. Zo maakt Volvo Select het verschil tussen mooie woorden en absolute zekerheid. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal, waar het vandaan komt...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 Zeven minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ga naar Groot-Brittannië, want vanavond speelt hij met het nationale elftal tegen Montenegro. Maar zijn gedachten zijn misschien wel ergens anders. De Britse topvoetballer Wayne Rooney heeft gisteren te horen gekregen dat zijn vader is gearresteerd. Vader Rooney, heet ook Wayne, werd samen met acht andere mannen aangehouden in een onderzoek naar gokfraude bij voetbalwedstrijden. En ook de broer van de vader van Rooney zit erbij, de oom dus. Correspondent Arjen van der Horst. Wayne junior zelf niet belast? Nee, nee, er is wel een voetballer bij betrokken bij het schandaal. Maar dat is niet Wayne Rooney. Maar uh, een speler die Steve Jennings heet. En dat is een uh, speler van het Schotse team Motherwell. Wat is er aan de hand? Wat, wat is er gefraudeerd? Ja, alles draait om een wedstrijd uh, in, een in de Schotse competitie... tussen de teams Motherwell en Hearts. En dat uh, werd vorig jaar december gespeeld. Nou, wat gebeurde er? Wetkantoren merkten... ...dat er ongewone gokpatronen waren. Ze zagen er eh, dat er ja, veel wedd weddenschappen werden afgesloten op de voorspelling... ...dat een speler van Mordwell eh, van het veld gestuurd zou worden. Nou, het, zo gebeurde het ook aan het einde van de wedstrijd. begon Steve Jennings te schelden tegen de scheidsrechter. Noemde hem een leugenaar, Nou, hij kreeg prompt een rode kaart. En eh, ja, dat incident werd vervolgens meteen gemeld bij de politie, door de gokkantoor. En dat heeft dus uiteindelijk geleid tot de arrestaties van gisteren. Ja, we moeten we misschien even bijvertellen dat je in Groot-Brittannië overal op kunt wedden. Hè? Zelfs in welke minuut het eerste doelpunt valt en, en dat soort dingen. En dan is natuurlijk het uitsturen van een speler dat is makkelijk te regelen. Ja, en dat uh, en, en, en, het is, uh, uh, gokschandalen komen wel vaak voor in Groot-Brittannië. Uh, uh, op dit moment loopt er bijvoorbeeld een grote rechtszaak waar een aantal spelers van het Pakistanse cricketteam betrokken zijn. In het voetbal, zeker niet in de hoogste divisies van het Britse voetbal, is het toch wel vrij ongewoon. Ook wel omdat die wetkantoren zo alert zijn op dit soort dingen. En dat zagen we dus ook uh, vorig jaar. Die trokken meteen aan de bel toen ze dit soort gokpatronen zagen. Want er werden dus verschillende weddenschappen afgesloten op die voorspelling dat hij er vanaf gestuurd zou worden. En, uh, ja, en, dat, uh, en, en nu zien we dus waar dat toe leidt. Ja, en dat maakt het maakt natuurlijk extra pikant dat het de vader van Rooney is. Hij heeft dan nog niet, tenminste voor zover bekend, nog niet gegokt op wedstrijden waar zijn eigen zoon in speelt. Wat zou hij gedaan hebben? Uh, ja, hij zou dus een van de mensen zijn die uh, geld hebben ingezet op, uh, op, die, uh, op die wedstrijd. Ah, ja. uh, deze man woont in Liverpool... Nou, een van de weddenschappen werd afgesloten bij een gok kantoor in Liverpool. Er werd 500 pond op ingezet. Nou, voor elke pond die je op die voorspelling hebt ingezet, zou je er 10 voor terugkomen terugkrijgen als die zou uit, uitkomen. Dus 5000 pond was hier te verdienen. Ja, mogelijk was dus de vader van Rooney een van de mannen... die daarvan geprofiteerd zou kunnen hebben. Goed, en hij brengt dus zijn zoon in de problemen. In ieder geval gaan zijn gedachten daarna uit. Arjen van der Horst over het gokschandaal in Engeland rond het voetbal. Joris van der Kerkhof is vanochtend in de wereld van de glastuinbouw. Hij doet nu toe aan de 2G's, glastuinbouw en geldzaken. Ja, en het, en het gaat heel erg goed met de glastuinbouw. Alhoewel uit de rapporten blijkt dat het heel erg slecht gaat. Maar van iets slechts kun je iets goeds maken. Dat is het verhaal uiteindelijk van vanochtend. Uh, verteld door mensen die achter de kleine tomaatjes zitten. Die uh, verteld hebben dat uh, je gewoon moet innoveren, nieuwe dingen moet ontwikkelen. Uh, en dat het dan uiteindelijk beter gaat. Dat je niet moet blijven hangen in zoals het uh, vroeger allemaal uh, ging. Je moet dus nieuwe dingen bedenken. Maar daar heb je wel mensen van de bank voor nodig. Uh, de directievoorzitter Peeland Zuid van de Rabobank, uh, meneer Van der Ing. Uh, Um, u hebt de verhalen gehoord van, uh, van Zegwaard en van de boom van, van telers hier uh, in de buurt van Zomeren. Uh, wat is uw rol daar dan in? Uh, denkt u van uh, dat is allemaal mooie praat, maar uh, ja, het levert nog niks op? Nou, uh, het is uh, meer dan mooie praat. Uh, dat is alleen al vanwege het feit dat de Rabobank natuurlijk een enorm uh, belang heeft uh, in de sector... Dus uh, ik kan daar een fantastisch verhaal bij vertellen... dat wij uh, in die sector ze een warm hart toedragen. En uh, dat is natuurlijk uh, primair een, een statement. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk concreet... als bankier een rol te vervullen om uh, het vreemd vermogen uh, beschikbaar te stellen. Ja, u wilt net als de, als, de, als, de, als, de, als de tuinbouwers gewoon winst maken. Uh, daar is volgens mij niks mis mee. Uh, ja. En denkt u dat doordat ze nu een beetje aan het draaien zijn... dat ze uit het negatieve verhaal komen... En dat u dan dus ook geld ter beschikking stelt om zelf ook weer winst te kunnen maken? Nou, we hebben in ieder geval uh, mentaal, maar ook materieel uh, de steun aan uh, deze sector uh, verleend. Overigens, dat zouden we bij elke sector doen, omdat wij als Rabobank zogenaamd niet het sectorbeleid uh, wensen te voeren. Maar uh, wij staan uh, natuurlijk achter de tuinbouwers, achter telers, achter de tuinbouwsector. Maar, maar heel concreet, dit, ik bedoel, dat is mooi hè, wat ja. Zegwaard vertelt en wat Van de boom vertelt. We doen het anders en we gaan mee in de, in de vaart en volkeren, we doen het anders. Maar steunen jullie dat andere dan ook, heel concreet? Ja, dan is uur, kan ik vragen, wat staat u dan concreet onder die steun? Uh, die nou, steun ja, gewoon is, dat jullie in ieder geval je geld er niet uittrekt... en zegt van uh, zoek het zelf maar uit en dat lukt niet en dan ben je failliet. Nou, daar kan ik volmondig ja op zeggen. Daar, die steun uh, verlenen wij. En ik denk dat we nu uh, nadat uh, de eerste uh, zeg maar concrete gebeurtenis zich voordeed... waardoor de sector onder druk kwam. Dat was uh, met uh, de EHEC-bacterie die toen in Duitsland uh, zich... Uh, Manifesteerden, hebben wij direct binnen een week een aantal maatregelen getroffen om de telers allemaal te kunnen helpen, te faciliteren om verder te kunnen. Omdat wij in de organisatie de overtuiging hadden dat dit een dat dit een hobbel zou zijn. Alleen we wisten natuurlijk niet, en weten we eigenlijk nog steeds niet... hoe, hoe lang die hobbel uh, zich zou manifesteren. Ja, nou, jullie hebben in ieder geval gezien dat er weinig geld kwam uit uh, Europa... om uh, de telers dan daarin te steunen. Dan wordt er ook naar jullie gekeken. En jullie geven die steun dan wel een beetje voor zover mogelijk in ieder geval. Nou ja, we vonden natuurlijk ook dat uh, die steun vanuit Europa... gezien uh, de oorzaak die er lag, uh, dat die te beperkt was. Maar goed, daar kun je heel lang over ja. Ja, filosoferen. Dat is dan op een gegeven moment een feit. En vervolgens ga je met de ondernemers aan de slag... om uh, dit zware weer uh, ook uh, te, weer, te, te overkomen. En uh, ik denk dat we er in, tot op heden in geslaagd zijn zonder al te veel ellende, uh, door te komen. En ja. uh, wij zijn ook van plan om uh, er doorheen te komen met die sector. Nou, de twee heren kijken een beetje knikkend naar dit verhaal. Dan gaan we erover een halve... en lachend ook. Nou, er zijn nog wel wat opmerkingen te maken, geloof ik. Over een half uurtje verder. Het is al een hele oude, maar niet zo bekende prijs. De prijs voor de vrije schilderskunst. Hij wordt vandaag weer uitgereikt, maar uh, wat heb je eraan? Gaan we zo vragen aan een voormalig winnaar. Dat is de verkeersinformatie bij de ANWB, bij -Zwaan. Dat Zwaan. Zo'n beetje het hoogtepunt van deze spits. Even de problemen langslopend. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Knopend lunetten. Vier kilometer staat erachter, de rechterrijstrook is dicht. De A12 vanuit Duitsland is het ook drukker dan gebruikelijk richting Arnhem. De A16 van Breda naar Rotterdam zijn de rijstroken bij de Moordijkbrug weer over. Na een ongeluk, wel files daar ook op de A17 vanuit Roosendaal. En de A59, dat is van Waalwijk naar Denbos. Er staat tussen Drunen-West en Vlijmen, een 7 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Vlak voor de opvoering van het stuk de Enstra-tapes... waren de bedreigingen niet van de lucht. Regisseur John van der Rest nam ze zeer serieus... en huurde beveiliging in bij de première... in een klein zaaltje aan de Apollolaan in Amsterdam... tegenover de plek waar vastgoedhandelaar Enstra werd doodgeschoten. Menno Reemeyer, onze verslaggever ging toch ook maar even kijken. Goedenavond. Goedenavond. Theater is hier. Uh... Ja. Het valt mee met de beveiliging bij het uh, Apollo Hotel en de Apollolaan... waar ook het uh, theatertje is, waar de voorstelling is... Een beveiliger met de bekende vee op de borst. Heet de mensen welkom. Goedenavond. U je ze verder niet, hè? Nee, helemaal niet. Ik ga maar langzaam mijn hand in gasten. Ze... ze worden niet gefouilleerd. Ze worden verder alleen maar vriendelijk toegeknikt door de beveiliger. En dan binnen. Voor de veiligheid nog een beveiliger. Die een oogje in het zeil moet houden. Voor de voorstelling. Nog even doorspreken met de acteurs die het gaan spelen. Buiten op de stoep. Ja, buiten op de stoep een beveiliger, binnen een beveiliger. Bang? Nee, niet meer. Wel geweest? Ja. Wat waren dat nou voor bedreigingen? Ja, anonieme kreten door de telefoon. En, en, en ja, ja, niet, niet leuk. Nee. Ik heb ze niet eens tegen de acteurs verteld Want de acteurs hebben soms nu vandaag... Pas uit het nieuws vernomen dat ik bedreigd ben. Ja, want gisteren bij de try-out en eergisteren. Eh, Heb ik het niet verteld. Nee. nee. was er ook niets aan de hand eigenlijk. Nee hoor. Maar toen waren de bedreigingen er al wel. Ja. Die zijn al vanaf 15 september. Maar dat, wat doet dat, u het? Waarom zet u het door? Omdat ik. Uh, nou, omdat het mooi is. Ja. En er zit ik, er een ik, boodschap in waarvan u zegt, ja. nou, dat moet verteld worden. Ja. Ik kies voor de moraliteit. En de moraliteit is, vooral tegen jonge goudzoekers, uh, laat je nooit in met criminelen. Kijk. Dan ben je even de oliecub bij uh, Help me dan, verdomme. Ik help jou ook. Ook voor de voorstelling, de acteurs nog even het licht testen. Maar ook zenuwachtiger dan anders. Nou ja, ik zie iemand van de beveiliging. En dat ben ik normaal als acteur niet gewend. Dus dat is anders, ja. Anders. Ja. Speelt dat mee? Uh, ik denk dat als ik eenmaal die knop heb omgezet met spelen. dat ik daar totaal niet meer aan denk. Iets van angst bij de heren? Uh, nee, geen angst. Ik denk dat het een beetje dat opgeklopt is. <Klacht> ziet u hem nog wel eens? Sorry, zegt u. Ik zeg, ziet u hem nog wel eens? Ik ga morgen eens even met hem babbelen. De twee rechercheurs ja. en Willem Enstra op de achterbank... in de voorstelling van de Enstra tapes. En ondanks ja, alle bedreigingen vooraf... bleef het rustig dit keer aan de Apollo-laan. nee, nee, nee, ik bedoel... Dat zien we wel John van der Rest, regisseur. Op de lucht? Ja, heel vreselijk. Ik doe er erg opgelucht, ja. Maar ook vooral door de kwaliteit van de voorstelling. Dus ik heb dat de anderen maar vergeten. Nooit naar buiten gekeken, nooit even gedacht van hoor ik een scooter of een brommel voorbij komen. of een auto die hard voorbij rijdt. Dat hebben wij wel gehad tijdens de repetities. Dus elke auto die, die wat vreemd deed, of we zagen een lichtflits. dan waren we toch een beetje manger. Maar nu in de voorstelling, ach, die acteurs hebben gespeeld en goed gespeeld. En we er, ik heb er ook niet meer aan gedacht. Nog vijf voorstellingen te gaan, dan zonder beveiliging? Dat weet ik nog niet. Ik denk het. Maar uh, we spelen er wel mee, hoor. Want het uh, ja, hangt een beetje. Maar ik denk dat we ook toch wel het land ermee gaan. John van der Rest, regisseur van het theaterstuk De Enstra Tapes. Koningin Beatrix reikt vanmiddag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam... de prijs voor de vrije schilderkunst uit. Wat voor een prijs? Een prijs die al 140 jaar wordt uitgereikt. Eerst door koning Willem III, die de prijs instelde... en later door de koninginnen Emma, Wilhelmina en Juliana. Vier kunstenaars in de leeftijd tot 35 jaar... ontvangen deze toch al de zeer oude aanmoedigingsprijs. En elf jaar geleden was kunstenares Esther Tielemans... een van de gelukkigen die deze prijs in ontvangst mocht nemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het, mevrouw Tiedemans, een mooi moment? Uh, ja, nee, dat was natuurlijk uh, fantastisch. Het is trouwens negen jaar geleden, maar... Oh. Uh, nou, uh, nog maar recenter. Goed, is, ja, nog recenter, inderdaad, maar toch al een hele tijd terug. Dan staat het u maar, nog goed uh, voor de geest. Met welk werk won u hem? Um, nou, ik maakte toen de tijd uh, uh, kunstmatige landschappen. Ik was bezig met de uh, gecultiveerde omgeving en een beetje collageachtige werken waren het... van landschappen die overgingen in abstracte vormen. Uh, nou ja, daar won ik mee, twee van die werken. En wat won u? Um, nou, dat was een heel gek bedrag. Uh, dat was net de overgang van de gulden naar de euro, ik geloof 4.600... 32 euro nog van nou zoiets. Ik weet het niet precies. Dat houden we toch? Maar goed, het, toch. Ja. Maar goed ja. het is ook pas negen jaar geleden, natuurlijk. Um, maar ja, ja. misschien belangrijker dan dit geldbedrag, want daar kun je natuurlijk niet zo heel veel mee. Uh, is, is misschien wel de eer en de tentoonstelling die er ook aan vast zat? Ja, zeker. Het is toch uh, uh, ja, een bijzondere prijs om te winnen, omdat uh, de koningin hem natuurlijk organiseert. En uh, dat, was, uh, ja, dat was gewoon heel erg speciaal, zeker toen de tijd voor mij. Dus, uh, ja. um, ik moest even nadenken, de prijs voor de vrije schilderkunst, het zei me niet direct iets. Is, nee. het wel, is die wel bekend genoeg? Ja, nou dat in de kunstwereld in ieder geval wel. Maar ja, dat is vaak het probleem met dingen in de kunst natuurlijk. Uh, ja, volgens mij wel. Ik dacht uh, dat het toch wel een bekende prijs was. Maar, maar ja, u zegt dat u hem niet kent. Dus blijkbaar dan ook weer niet zo bekend. Maar, qua, qua, naam, wel... qua naam niet, want het, het evenement nee. wel. Uh, he, dat, de, Precies, dat zien we ja. wel, dat de koningin daar inderdaad op het, ja. in het mooie paleis... die mooie marmeren zaal die prijzen uitreikt en langs die werken ja, loopt. Ja. Dat, dat, toen gaat er wel, dan gaat er weer een belletje rinkelen. Maar zou die niet wat bekender moeten zijn? Want dan hebben de winnaars er ook weer het meer aan, denk ik. Ja, nou ja, meer bekendheid is altijd goed, denk ik. Hè? Dus uh, ja. dat, dat zou heel goed zijn, heel raar. Maar het komt wel altijd op het uh, journaal en zo. Dus uh, ik dacht, dacht, ja, de meeste mensen hebben er wel van gehoord... en uh, volgen het ook wel, ja. geloof ik. Wat heeft u eraan gehad, concreet? Um, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Um, ja, of, of, of dat nou daardoor komt. Hè? Ik heb niet zoiets van, nou, ik heb uh, daarna uh, die en die tentoonstelling... doordat mensen dat hebben gezien. Dat is een optelsom van een aantal factoren. Ik zat toen tijd ook op de Rijksacademie in Amsterdam. En een paar jaar later was ik genomineerd voor de Prix de Rome. Dus, weet je, het is een optelsom van een aantal uh, zichtbare evenementen... waar je dan... Uh, ja, waar mensen je werk kunnen zien. Ja, het, kan, het kan een stimulant zijn uh, om verder te gaan. En ook ja. het begin van meer prijzen natuurlijk, zoals u zelf al zegt. En uh, misschien ook wel voor meer verkopen. Want in deze tijd is het wel belangrijk dat u ook eens een werkje ja. verkoopt. Uh, ja, nou dat is zeker zo. Ja, nou, en... ja, ik, ja dat, dat is, uh, het is moeilijk tegenwoordig. Maar ik heb gelukkig zelf nog niet te klagen. Maar ik merk om me heen wel dat er uh, ja, bepaalde spanning uh, heerst door al de bezuinigingen en natuurlijk de btw-verhoging. Dat is uh, denk ik wel uh, nu een groot probleem, dat die beide dingen samenkomen. Ja. Ja, dus ja, we zullen u, afwachten. Ja, u zegt, toen maakte ik nog, wat was het voor werk? Ja, ik was toen bezig met het landschap. Ja, ja. Maar en nu? Ja, ik maak nu uh, uh, ja, ruimtelijke schilderij. Ik schilder op grote, formaten, houten panelen... die vaak voor en uh, naast elkaar worden gemonteerd. En zoals een soort uh, decor in de ruimte staan. En dan kun je als kijker eigenlijk doorheen, um, ja, doorheen lopen. Hm. En... Um, ja, het is wel vrij abstract geworden. En ik, ik werk ook veel met de Hars, waardoor het werk een spiegelend oppervlakte krijgt. Dus ik werk ook veel met die spiegeling, waardoor ook die abstractie eigenlijk weer een figuratie krijgt... door het spiegelende vlak van ja. uh, de omgeving en de kijker. Goed, en dat... was ja. moeilijk uit te leggen. Dus ik ja, vind voor, het bedoel, voor maar... de radio. Want het is maar redelijk duidelijk gehoord, mevrouw okay. Tielemans. Hartelijk dank okay. over uw verhaal ja, over gedaan. de prijs voor de vrije schilderkunst. Het is bijna negen uur. Het is tijd voor de column van Jeroen Wielaert. Anne Frank kwam deze week weer eens in het nieuws. En deze keer omdat ze lelijk had geschreven over haar moeder Edith... terwijl dat in werkelijkheid een fantastische vrouw was. Mij zal je niet horen zeggen dat Anne een kreng was... Gelet op haar brieven uit het achterhuis had ze persoonlijk grote moeite met haar zelfbeeld. In een van haar brieven aan Kitty, gedateerd 21 juli 1944, noemt ze zichzelf een bundeltje tegenspraak. Op 1 augustus gaat ze in haar laatste brief verder in zelfanalyse over haar in tweeën gesplitste ziel. Ze heeft een uitgelaten kant met spotternijen om alles die de andere kant verdringt. Mooier reiner, dieper. Als moeder werd Edith natuurlijk geconfronteerd met die twee gezichten. Genoeg om eens een kleine tentoonstelling aan haar te wijden... en niet aan haar wereldberoemde kind. Toosje Kuppers, een buurmeisje van toen, was bij de opening. Haar hoorde ik tegen collega Trudy van Rijswijk zeggen... Ik weet het ook niet. Waarom nou, dat zij uh, zo redelijk deed... want het was duidelijk, zette ze zich af tegen de moeder... Aaf Brand de libellebel van de Volkskrant, had de expositie ook bezocht. Ze had een stel Amerikanen zien stilstaan bij de familiestamboom. Familieleden van Edith Frank Hollander, kinderen, kleinkinderen. Ze moesten lachen om foto's van toen toen ze nog slank waren en geen baard hadden. Ze spraken niet over de oorlog, Hitler en ook niet over Anne. Ze hadden het over gewone familiekenmerken. Dat leek me goed, concludeerde Aaf. Ik snapte haar wel, maar het was ook een frappante ontkenning van de zwarte bladzijde uit de familiegeschiedenis. Ongetwijfeld hebben ze het in de steeds wel over Anne en de Vuren gehad. Ze moeten het verwerkt hebben om het daarna te laten rusten. Het deed me denken aan Max Pam, die dik tien jaar geleden... heel Pamiaans schreef dat Anne Frank in Californië woonde... als een bemiddelde vrouw van zeventig. Een opmerkelijk voorbeeld van wat-als-geschiedschrijving. Verondersteld dat het zo was... had Sonja Barend natuurlijk een interview gemaakt met Anne... en dat nu opgenomen in haar keuze over zestig jaar televisieinterviews. Een onvergetelijk gesprek over het verraad de deportatie, de overlevingsstrijd in Bergen-Belsen en de schoonheid van het leven, opgeschreven in een roman waar het achterhuis bij afsteekt als een puberale vingeroefening. Een boek dat nog aangrijpender is dan het werk van Primo Levi en Gerard Deurlacher over Auschwitz. Ze had er als wereldberoemd fenomeen in plaats van Thomas Tranströmer... de Nobelprijs voor Literatuur voor kunnen krijgen, inmiddels 82 jaar oud eindeloos veel wijzer dan die meid van toen die zo rot kon doen tegen haar moeder. Tegen Sonja zou ze gezegd hebben dat ze daar spijt van had. En daarna zouden ze met z'n tweeën gesproken hebben, onvermijdelijk, over de situatie in Israël. Anne kennende zou ze best kritisch zijn geweest, met tegenstrijdige reacties tot gevolg. Een deel van de kijkers zou haar volkomen gelijk hebben gegeven en anderen hadden het toch weer lelijk van haar gevonden. De, column, de wekelijkse column van Jeroen Wielard, hoorde u zo altijd op vrijdagochtend. Na 9 uur uh, hoop ik u meer te kunnen vertellen over die plaszaak in de treinen. EK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om half negen... Naar voren, naar voren. De bal gaat naar heel de rechterkant van het veld. Nederland-Moldavië. Kijk dan vanaf de rechterkant van Nistrooy-Randschap. Nog weer de 3-2. LOS langs de lijn. Vanavond van half negen tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Onze geautomatiseerde logistieke systemen leveren nu in 105 landen. Nog zo'n 85 landen te gaan dus.